Ik zie mensen, Nate, heel duidelijk. Eén, twee en, en, en nog één. Ik zie ze heel duidelijk. Die hutten zijn bewoond, Nate. We hebben ze ontdekt, onze vrienden uit de oertijd. Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het derde deel, Biti Miti Punimupa. eens kijken jim hou jij de stuurknuppel even vast je, je hebt gelijk het zijn auka's hoe weet je dat zo zeker nou ten eerste omdat in deze streek geen andere stammen kunnen wonen en ten tweede omdat ze helemaal naakt zijn zouden ze ons al opgemerkt hebben natuurlijk hebben ze ons opgemerkt hun gehoor is tien maal beter dan het onze dat kan ik je verzekeren maar ze gaan rustig hun gang en ze kijken niet eens naar boven. Er we zullen wel vaker vliegtuigen overkomen. De normale lijnvliegtuigen. Zeg, ja? als je je motor uitzet, zouden we dan niet wat lager kunnen komen? Nee, dat doe ik liever niet, Jim. En ik vlieg er ook niet nog eens overheen. Ik ga rechtdoor en ik ga over een kilometer of tien pas terug. Ze zijn duidelijk niet verbaasd, dus ze zien wel degelijk vaker een vliegtuig. Toch vreemd. Ze leven als het ware nog helemaal in het stenen tijdperk... maar een wonder als een grote brommende vogel in de lucht... dat doet ze blijkbaar niks. Ja, ik... Ik weet niet of we de term stenen tijdperk bij hen wel kunnen gebruiken. Hun manier van leven is erg primitief. Dat is ongetwijfeld waar. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze intelligent zijn. Als we er nu nog eens overheen zouden vliegen... dan zouden ze vast begrijpen dat het om hen gaat. En zo'n hut als we zagen, nou... Dat lijkt dan wel een heel bouwwerk, maar dat zetten ze in een paar uur op. Daarom zijn ze zo ongrijpbaar. Ze laten rustig alles in de steek, trekken een tiental kilometers verder en bouwen een nieuwe gemeenschap. In een paar weken is de vorige hut door het oerwoud overhoekerd en het kan maanden of zelfs jaren duren voor je weer een spoor vindt. We hebben ze nu gelokaliseerd, Jim. Dus daar moeten we heel zuinig op zijn. Meneer Postger Bera. Roepen op 56 Henry, over. Hier, 56 Henry. We hebben heel goed nieuws, March. We hebben een aantal van onze vrienden gezien. Over. Oh, geweldig, niet. Maar eerlijk gezegd, maak ik me wel een beetje zorgen. Waar zit je nou ongeveer, over? Eens kijken, hoor. Ik zit op het punt waar de Curare en de Rio Nucino samenkomen. Over. Oh, maar dan ben je een verschrikkelijk eind weg niet. Hou oh, je in je enthousiasme je benzinemeter wel in de gaten, over? Ik heb de bocht om terug te keren al ingezet, Marts, En vergeet niet, ik heb nog een reservetank. Over. Ja, maar die heb je in de nieuwe constructie nog niet uitgeprobeerd. Het komt dan meteen terug, nee? Over. Ik ben al op de terugweg, Marts. Nee, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Over een half uurtje ben ik bij je. Over en sluit maar. Wat bedoelen ze met die reservetank? Nou, ik heb een heel ingenieuze reservetank, of liever een tweede benzine toevoer geconstrueerd en die werkt uitstekend. En wat bedoelde ze dan met nog niet uitgeprobeerd? Nou, bij die noodlanding was die toevoer nogal beschadigd, maar ik verzeker je, hij is nu weer picobello. Kun je hem voor alle zekerheid niet nu alvast proberen, want ik moet zeggen, je benzinennaaldje staat verdraaid laag. Oké, okay, ik zal het je laten zien. Nu sluit ik de normale toevoer af. ...en nu schakel ik de tweede toevoer in. Ik merk nog niks. Geduld, Jimmy Boy, geduld. Niet om het een of ander, maar zo te zien verliezen we behoorlijk hoogte... ...en een plaats voor een noodlanding zie ik niet zo 1, 2, 3. Ja, het duurt inderdaad wel wat erg lang voor die weer aanslaat. Ik zal die chokers wat meer... Hou je, je hoogtemeter in de gaten? Ik hou alles in de gaten. Ik zie zelfs dat jij een beetje wit om je neus wordt. Ja, hij doet het! <tie> <tie> wat een zucht. Ja. Kreeg je het echt een beetje benauwd? Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen ja. Vooral door die laatste waarschuwing van Marts. We hebben ruimschoots benzine, Jim, geloof me. Ja, omdat die reserve denken, dat de is wat het heet. Maar als die om de een of andere reden niet had gefunctioneerd, wat dan? Daar had ik een rekening mee gehouden. Ik zou altijd tenen aan bereikt hebben. We hebben hier op Chalmira... ...nu dus onze eerste vergadering over onze operatie... ...om te trachten in contact te komen met de zo gevreesde... ...en aan de andere kant zo bewonderde Auka-indianen. We zullen de komende weken en maanden... ...veel moeten bidden om moed, om wijsheid... ...en misschien ook wel om geduld. We moeten twee zaken heel goed tegenover elkaar afwegen. Ten eerste... ...dat ons nu een kans wordt geboden tot het contact. We weten waar ze zich op dit ogenblik bevinden. Voor zover ik heb kunnen nagaan... ...bewonen zij hun huidige nederzettingen in alle rust... ...en niets wijst erop dat ze van plan zouden zijn... ...om hun hele hebben en houden weer in de steek te laten... ...wat ze in voorgaande periode meermalen bij een contactpoging gedaan hebben... Aan de andere kant kunnen we veel lering trekken uit hetgeen er gebeurd is bij vorige contacten. En daarom weten we dat we alles wel overwogen en vooral niet overhaast moeten doen. Ik zou zeggen, Piet, jij hebt een gesprek gehad met Don Carlos, die al 40 jaar in deze streek heeft gewoond en meermalen met de AUKAS in contact is geweest, al dan niet vrijwillig. Vertel ons maar eens. Dat je wijzer bent geworden. Nou, een van de belangrijkste dingen vind ik wel... ...dat er op de hacienda van don Carlos een auka-meisje woont. Wat? Ja. Dat meisje is ontkomen bij een moordpartij in de stam onderling. Ze hebben daar ook hun onderlinge veten... ...en die worden meestal beslecht met het uitroeien van de andere partij. Hoe het zij, dat meisje woont nu bij don Carlos. Ik heb haar even gezien. En zij kan ons het een en ander bijbrengen over de taal. Als ik Don Carlos goed begrepen heb, wijkt de Alca taal toch meer af van die van de ons bekende cricha's dan wij vermoed hadden. Verder kan ik inhaken op hetgeen Neet zo even zei over de zorgvuldigheid waarmee wij onze plannen moeten opbouwen, want de ervaringen die Don Carlos met de Alcas heeft opgedaan, die liegen er niet om. Meermalen zijn bedienden van hem door Alcas overvallen en zonder meer gedood. De oliemaatschappij van de Shell heeft van 1940 tot 1950 naar olie gezocht in streken die grensten aan het alca gebied Verscheidene employés zijn in die periode vermoord en hoewel proefboringen gunstige resultaten voorspelden... ...hebben ze toch hun pogingen opgegeven in hoofdzaak door de aanvallen van de auka's. Ineens verschijnen ze altijd met een overmacht, vernietigen dan alles en iedereen en zijn dan totaal onvindbaar. Om een voorbeeld te noemen van hun werkwijze en hun training... ...Don Carlos is eens in een verlaten auka-nederzetting geweest... Daar vond hij in een verlaten Alka-hut een levensgrote menselijke figuur uitgesneden uit balsenhout. Het hart en andere vitale menselijke lichaamsdelen waren duidelijk met een rode verfstof aangegeven en het hele beeld zat vol met inkepingen van lansen. Ze hadden die houten pop dus net zo gebruikt als bijvoorbeeld het Amerikaanse leger wel doet bij bajonettraining voor gevechtstroepen. Ze vallen ook wel indianenstammen aan van de Kwietshaas of van de jicaros indianen, maar dat gebeurt toch zelden. ...van één feit is Don Carlos volkomen zeker. Elke blanke is zonder meer ongewenst... ...en die beschouwen ze als hun doodsvijanden. Daar zal het gedrag van onze voorvader in het verleden... ...maar ook zelfs nog in onze dagen wel het nodige toe hebben bijgedragen. Ik zou even nader in willen gaan... ...op de suggestie die Don Carlos heeft gedaan... ...om, om een kans aan te grijpen... Om toch rechtstreeks, dus via de begaande grond, contact met de Auka's zien te krijgen. Hij had het over een sterk huis, bestand tegen hun landse en met een grote omheining eromheen. Nu is er aan de bovenloop van de Rio Coraré een verlaten Shell-nederzetting die er nog heel goed bij ligt. Ik bedoel kamp Arayuno. Er is een vliegveldje in. en dat is in nog zo'n behoorlijke staat dat ik er vorige week een proeflanding op heb kunnen maken. Kamp Arajuno ligt naar schatting een 30 kilometer af van de auka-nederzettingen die wij nu ontdekt hebben. Als we dat kamp nou eens goed onder handen namen, alles zo veilig mogelijk maakten, ik heb bijvoorbeeld gedacht aan een omheining van en... Een paar van ons zouden zich daar vestigen. Dan zou dat aan twee kanten goed zijn. Marilo, slaap je al? Nee. Waarom ben je dan nog wakker? Ik moet steeds denken aan kamp Arajuno. Hm, lieve schat. Wat hou ik toch van je? We liggen allebei in het donker te staren. En we denken allebei aan hetzelfde. Zou jij het aandurven? Wij met ons tweeën in dat kamp? Ja. Natuurlijk. Alleen zou ik er misschien een beetje tegenop kijken. Maar met jou samen. En nog wat. Dat schrikdraad hoeft voor mij niet hoor. Nee, voor mij ook niet. Zullen we morgen dan maar voorstellen... dat wij de post Arjuna bezetten? Dat zou ik maar doen, het. Ah. Ik ga wel trusten, liefste. Trusten. Marilou. Mm -hmm. Ik hou van je. En ik van jou, schat. Zo, we gaan nu landen. Als dus jullie doen wat ik gezegd heb, armen kruisen en je hoofd op je armen laten rusten. Oké okay, Ned. Het is louter een voorzorgsmaatregel. Ik heb hier al een keer een proeflanding gemaakt, maar het gras is vrij hoog en er kan natuurlijk altijd een obstakel liggen dat ik niet kan zien. Nou, daar gaan we. Zo mensen, dat is feilloos verlopen. Het leek wel een landing op een modern vliegveld. Het ging zo soepel. Er zit een harde gravel ondergrond onder het gras. Het is hooguit een paar uur werk om het gras weg te halen... en dan hebben jullie het mooiste vliegveld van alle zendingsproppen. Nou. Er gaat toch wel iets onheilspellends uit van zo'n verlaten nederzetting. Nou... Van de huizen zelf is weinig meer overgebleven. Maar als ik het goed zie. zijn de fundamenten nog heel bruikbaar. Dat zie je heel goed. De fundamenten zijn van beton. Die oliemensen hebben het destijds heel degelijk opgezet. Er zijn zelfs wegen aangelegd. Het was een heel stadje. Ja, maar nee, dat moet miljoenen gekost hebben. Nou, reken maar. En dat hebben ze allemaal opgegeven louter en alleen vanwege de Alka's? Die reden werd ook wel genoemd, maar ik veronderstel toch ook wel dat de resultaten uiteindelijk niet helemaal aan de verwachtingen voldeden. Ja goed, maar hoe dan ook, wij kunnen hiervan profiteren. Waar wonen de oorspronkelijke indianen van Arayuno nu? Oh, hier vlakbij. Nog geen 500 meter achter die heuvel. Erg vreedzame Kwitsja-indianen. We kunnen dadelijk wel even naar ze toe gaan. Ja graag. Hier, 56 Henry. 56 Henry. Roep op, post Shalmira, over. Hier, Shalmira. Alles goed, Nick? Over. Ja, uitstekend, March. Het vliegveld van Arajuno ligt er nog heel goed bij. En Mary Lou en Ed hebben al een hele goede plaats gevonden voor hun huis. Ook hebben we al kennis gemaakt met de omwonende Kwicha-indianen. Heel rustige en hartelijke mensen. En Ed heeft voor overmorgen al een samenkomst met ze georganiseerd. Maar ik roep je nu op omdat ik mijn grijparm wil proberen. En dat kan nu mooi omdat Ed bij me is. Over. Ik vind het uitstekend. Wat moet ik ervoor doen? Over. Nou, markeer op een meter of twintig van ons huis een plek van laten we zeggen één vierkante meter. Over. Ja. Daar vraag je me wat? Uh, waar moet ik dat mee doen? Over. Ja, wat? Ja, wat doe je zoiets mee, hè? Uh, ik, ik zou zeggen, neem maar een rol toiletpapier en leg daarmee een vierkant uit. Dat kan ik vanuit de lucht wel zien. Over. Goed, ik doe het meteen. Over en sluiten maar. Wat weer? plan oh, nee. Nou, ik heb iets geconstrueerd, een soort grijphaak, waarmee ik vanuit de lucht een voorwerp kan neerzetten. Waar ik dat wil. Eh... Uh, Jij kent mijn systeem om een emmer te laten zakken, hè? Ja, ja, dat heb ik van Jim gehoord. <laughs> Ongelooflijk. Nou, gelukkig. <laughs> nou, het berust op het eenvoudige principe, hoor. Maar nu heb ik een haak geconstrueerd... waarmee ik ook een voorwerp kan neerzetten... en vanuit de lucht ontkoppelen. Ja? Ja, uh, die haak die ligt onder jouw zitting, Marilyn. Oh. Ik pak hem even. Is dit het? Ja, ja, precies. Ik heb het apparaat vanuit de lucht niet geprobeerd... omdat ik dat niet in mijn eentje kan doen, maar... Um, uh, achter jou ligt een emmer, Ed. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Als jij die nu even losknoopt mm -hmm. en die haak vastmaakt aan het touw, dan kunnen we het een en ander taal dus even <telling> overgaan bij don carlos en dat auka meisje nou laat ik beginnen te zeggen dat ik een heel stel waardevolle zinnen aan haar heb kunnen uh, ontfutselen als het ware het contact was erg moeilijk dat meisje zit nu veilig op de agenda van don carlos maar ze is nog steeds erg angstig vooral als haar vragen worden gesteld over de auka's mm -hmm. nou daar kan ik inkomen ja natuurlijk en daar heeft iedereen ook alle begrip voor maar daarbij komt dat ze door haar taal nogal geïsoleerd is het verschil tussen de taal van de auka's en de kwitsja's is toch groter dan wij denken. Mm -hmm. Kijk, de auka's leggen het accent op bepaalde woorden heel ergens anders. Waardoor die woorden bijna onherkenbaar worden. Ja, ja. Maar ik heb toch een aantal zinnen en die heb ik dat auka meisje zo vaak laten herhalen... dat daardoor geen misverstanden zullen ontstaan. Ik heb het natuurlijk op een bandje opgenomen. Wacht, ik zal het jullie even laten horen. Reuze benieuwd. Benieuwd, Yo, benieuwd Yo, Dayuma. Ach, wat schattig. Zoet, hè? Hierop stelt zij zich voor. Ze heet Dayuma. Ik Dayuma, zegt ze. Biti, miti, poenimupa. Biti, miti, poenimupa. Hm? Biti, miti, poenimupa, dat betekent zoiets als... Ik hou van jullie. Of ook... Ik wil jullie vriend zijn. Wees niet bang, wij zijn vrienden. Biti, winki, pungi, amupa. Ja. Biti, Winky, amupa. Biti, winki, pungi, Dat wil zoveel zeggen als ik wil naar u toekomen. Of ook, waarom zouden we niet eens met elkaar praten? Hasidayuma. Havumirimi. Hasi Dayuma. Havumirimi. Hasi Jim. irimi, Dat wil zeggen, ik heet Jim. Op het bandje zegt zij, ik heet Dayuma. Hoe heet jij? Goed werk, Jim. Oh, ik vind het geweldig dat we het nou. hebben, mensen. Dit maakt het eerste contact toch veel gemakkelijker voor ons. Ja, yes, natuurlijk. Ik stel me bijvoorbeeld voor om die zinnen via een luidspreker... vanuit het vliegtuig te laten horen. Maar nee, ja. jij bent in wezen onze, laten we zeggen, onze expeditieleider. Mm -hmm. Wat zijn de volgende stappen die we moeten ondernemen? Ik heb het volgende voorstel. Voordat we vanuit de lucht tot actie overgaan... moet de post Arajuno door Ed en Mary Lou zijn bezet. Ja? Ja. Arajuno ligt vlakbij het autogebied. En als we iets ondernemen dan moeten wij de Aukas ook de kans geven hierop te reageren. Maar Juno moet dan wel zo goed mogelijk beveiligd worden. Als Ed en Lou op Juno goed gesetteld zijn... voeren we de eerste geschenkroeping uit. Nou, en dan... Ja, dat moeten we eerst maar eens bekijken. Hier de 56 Henry. De 56 Henry roept op post Shelmira over... We zitten allemaal bij het toestel, nee. Over. We vliegen nu hoog boven de grootste nederzetting van onze vrienden. Piet en ik hebben besloten eerst alleen een aluminium pan te laten zakken en nog geen bijlen. Want die zouden kunnen wijzen op iets van agressie of zo. Overigens is er bij die hut geen mens te zien tot nog toe. We gaan nu tot actie over en roep je weer op als er iets te melden valt. Over en hem maar. Nou Piet, nu gaat het gebeuren. Je ziet nog steeds niemand bij die hut? Nee, niemand. Nou, het kan heel goed zijn dat ze zich schuilen houden. Ik ga nu in elk geval dalen tot ongeveer 100 meter. Hou jij de lijnen gereed? Ik ben klaar voor actie. Daar gaan we. Laat de pan maar zakken, Piet. Rechts voor het is duidelijk een aanpoort. In. En daar wil ik die pan zien neer te zetten. De pan hangt al stil, Nate. Mooi. Dan zet ik de motor af en daal langzaam tot de pan de grond raakt. Als ik ja zeg, trek je aan de dunne lijn, oké? Okay? Begrepen. Ik geloof dat de pand de grond raakt, niet. Nog even. Ja, trek maar los. Haal het allemaal weer op. De pan werd liggen niet. <laughs> en precies waar ik hem hebben wilde. Een uitstekend idee overigens van Marjolou, die linten. We kunnen hem nu nooit uit het oog verliezen. Ik zet de motor nu weer aan. Hier de 56 Henry. 56 Henry, post Chalmira over. Hier post Chalmira. We zijn benieuwd, nee. Over. Alles is volgens plan te lopen. We hebben ons eerste geschenk vlak voor de hut kunnen neerzetten. En we hebben niemand gezien. Ik maak nu een grote boog vol een paar kilometer de Rio Correre en vlieg over een kwartiertje weer over de hut. Dankzij de linten van Mary Lou is ons geschenk ook van grote hoogte duidelijk zichtbaar. Daarna vlieg ik rechtstreeks terug naar Chamera. Over en sluiten maar... Nou, ik ben benieuwd of uw nieuwsgierigheid het van hun vrees heeft gewonnen, heet. We zullen zien. Ik geloof dat ik de hut alweer zie, neet. Het is iets mistiger dan zo even, maar... Ik zie de hut. Ik zal iets lager gaan vliegen. Zie je iets, Piet? Zal ik je eens wat zeggen, neet? Zie niets, geen lint, geen pan. Ze hebben ons geschenk meegenomen, neet. Het eerste contact met onze oude is gelegd. Ze hebben ons geschenk aanvaard. Ja.